8 uur. Katrien Straatman met het NOS journaal. De politie in Tilburg heeft twee mannen opgepakt voor de dodelijke aanrijding, waarbij gisteravond twee mensen om het leven kwamen. De verdachten zijn de 20-jarige eigenaar van de auto waarmee de voetgangers werden aangereden en zijn 23-jarige broer die achter het stuur zou hebben gezeten. De slachtoffers, een man van 62 en een vrouw van 59 uit rijen, werden bij een bushalte aangereden. Volgens ooggetuigen vlogen ze door de klap door de lucht. De auto reed na de aanrijding door en werd later leeg teruggevonden. Het uit Amsterdam ontvoerde meisje Insia is door haar Indiase vader meegenomen naar India, meldt de Telegraaf die haar wist op te sporen. Getuigen zeggen dat het tweejarige meisje verborgen wordt gehouden in het appartement van haar oma in Mumbai. De vader wordt bijgestaan door advocaat Spong die in de Telegraaf zegt dat zijn cliënt wil meewerken aan een oplossing... Volgens hem zijn zijn beide partijen in dit verhaal niet brandschoon. In SIA werd eind september met geweld ontvoerd. Daarvoor zijn in Nederland en Duitsland al vier verdachten opgepakt. De Rossee bij Antarctica wordt het grootste natuurpark ter wereld. De landen van de EU en 24 andere landen hebben afgesproken de zee te beschermen, onder meer tegen visserij. De Rossee is een diepe baai in de zuidelijke oceaan en wordt gezien als een van de belangrijkste ecologische plekken ter wereld. Op de Filipijnen zijn een burgemeester en negen beveiligers doodgeschoten. Dat gebeurde nadat president Duterte de burgemeester openlijk had beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel. De burgemeester werd samen met zijn beveiligers tegengehouden bij een politiecontrole. Nadat de beveiligers het vuur zouden hebben geopend op de agenten, werden ze zelf met de burgemeester doodgeschoten. Het weer, het is bewolkt met vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Vanmiddag laat het vanuit het noordwesten op en schijnt soms de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 I should be over it now. I know it doesn't matter.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 Uh, het eerste is: The Lady is a Tramp komt van de Café Society. <tied>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 Thank you.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 Show that old refrain, yes it is, my mama told me, you better take it slow.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 Uh, je bent bezig om bij te maken. En uh, dan klinkt: uh, ja, ja, je, hebt, je hebt het water opgezet voor de koffie. Je uh, doet de, de, de eitjes in de pan. Dan, uh, dan hoor je deze muziek.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 een chestradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. E uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, uma fonte, um pedaço de pão. E o fundo do poço, o fim do caminho. No rosto, o desgosto, um pouco sozinho. A spear, a spike, a steak. gun in the dead of the night a mile a must a thrust a bump it's the will to survive it's a jolt it's a jump a blueprint of a house a body in bed a car stuck in the joy in your heart. Eu me cobrei um pão. É João e José. É um espinho na mão. Eu me cortinho no pé. São as águas de mar, sou fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. A stick, a stone. It's the end of the road. a stump of a tree. It's a frog, it's a toad. A sigh, a rap, a walk, a run, a life. Death, the rain, the sun, and the riverbank sings of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco.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 Ja, je luistert naar de muziek van Eolf Deo, een uh, Noorse jazz componist. En uh, hij heeft een aardige cd gemaakt, die heet Wolf Valley. En daar was dit het eerste nummer van. Het is eigenlijk een, uh, ja, een bijzonder goede cd geworden. Een prachtig album, zou ik bijna zeggen. Weergeloos in sfeer en klank stijgen de muzikanten naar grote hoogte. Wordt er geschreven voor de echte jazzliefhebber. een jazz must.